Cultuur op Radio Scorpio. En uh, welkom op deze donderdags uh, rendezvous met de cultuur op Radio Scorpio. Apropos, zoals elke week. En we zijn deze week ietsjes later, een paar technische probleempjes, maar we zijn er dan toch uiteindelijk in de eten gekomen. En we gaan deze uitzending eventjes terug naar het verleden. Want Eline ging naar de antiekbeurs Beurs van België. En daarmee graven we echt wel ongelooflijk diep en diep en diep in ons verleden. En we kijken ook naar de hipste onder de Belgische kunstenaars, Jan de Kok. Uh, vandaag uh, in het MoMA, morgen terug gewoon in Brussel. Maar. Uh, Apropos, op donderdag dus voor u op Radio Scorpio.